Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Werkgevers kunnen niet zomaar vaste medewerkers ontslaan. om ze daarna weer in dienst te nemen als flexwerker of zelfstandige. Verschillende partijen in de Tweede Kamer waren daar bang voor. Maar minister Kamp heeft de instructie voor het verlenen van ontslagvergunningen aangescherpt. Er staat nu expliciet dat het ontslagrecht niet wordt veranderd. Ook wordt beklemtoond dat eerst naar oplossingen moet worden gezocht. om vaste medewerkers zoveel mogelijk in dienst te houden. voordat een ontslagvergunning kan worden aangevraagd. De PVV. De gedoogpartner van het kabinet Rutte had geëist dat Kamp de tekst zou aanpassen. De partij is tevreden over het resultaat.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 ...en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. En lekker live, Daan. lekker live, hè? Ja, we begonnen met hele mooie muziek. Ja. ja. Uh, dit was uh, Manfred Lubovic. Zo, dat is lekker. Ja, daar geloof je helemaal niks van natuurlijk. Want Hi. de man is uh, bekend onder de naam Manfred Man. Manfred Man. En hij is geboren in uh, Johannesburg, Zuid-Afrika... ...op uh, 21 oktober 1940. En hij heeft uh, echt heel veel mooie muziek gemaakt. Dit is uh, met zijn band uh, Manfred Mans...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 Hun bekendste single Happy Together, een hit van hun uit 1967. Zoals ik al eerder zei, we gaan door met uh, nog een paar nummers uit 67. En dan beginnen we met Jefferson Airplane. En die uh, hebben dan uh, voor, uh, hebben voor u meegenomen: uh, Somebody to Love, uh, ook een hit uit 67. Vervolgens de Spencer Davis Group, I'm a Man, ook 67. En daarna een one in Wonder van Norman Greenbow, Spirit in the Sky. En dat was 1970. When the... I'm ZANG The Spirit in the Sky. Oh, ik hoor hier een echo, Rob. Ja, geweldig hè, De luisteraars, Rob Harms, heeft het heel even overgenomen van mijn grote vrienden, medestrijder voor een betere wereld, Daniel Livers, Die is even iets technisch bezig. Ja, ik kan je nu horen, hoor, dus gaat helemaal goed. We hoeven te galop, We moeten geloven. Heel leuk. Heel leuk hè. Goed, dat was dan Norma Greenbaum. We gaan verder met de Easy Beats.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 Mom, I'm feel so bad. To me <laughs> Ik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 Even kijken, waar zitten wij. Does anybody really know how what time it is? Uit 1970. Vervolgens, Arnold Guthrie, uh, City of New Orleans. We hebben wel eens eerder gedaan. En dan uh, Loving Spoonful, een van mijn favoriete groepen uit de jaren 60. met uh, Darling Be Home Soon.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 At top for the great relief of having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 het klopt toch helemaal. Daarna de Doobie Brothers met Long Train Running. En vervolgens van een van de mijn meest favoriete albums die er ooit gemaakt is. Eric Burden, Declares War. En dan draaien wij voor u Spill the Wine bij Golden CFM. Is het is wel warm, eigenlijk geweest vandaag. Ja, ja. Had je geen ergo op dan? Nee. <laughs> Goed, het, het, het programma zit er weer op, helaas. Golden FM, de gouden oude rubriek van onze eigen lokale radio. Het zit erop, helaas. We gaan nog één nummer voor u draaien en dat doen we dan Darling Bion Soon. Een hit van Loving Spoonful uit 1967. Het was weer ontzettend leuk om het te doen.